Op ja. Yeah, yeah. Hey. Veel te laat opgestaan, trok mijn allernieuwste Nike's aan, de deur niet eens op slot gedaan bijtje met een visje bij de kibbeling gaan, en je weet hoe dat gaat En ze staat als ik vraag naar de naam ze zegt hey, heb je plannen vandaag? aan de VPA's en dan mee te gaan, mijn vrienden vragen Hey, wat doe je? Ik zeg, ik trek Mijn eigen plan dus als jullie me zoeken Sta ik met een biertje bij de bar Ik doe alles op gevoel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 Hey, hey, ik had geen lippen van goud. Ik moest komen van een afstand, baby. Ik kwam er heel eind voor de randstand baby. Proost op het leven in drangstad, hey. met Fleming in die vijf in Chillen te lopen niet, haat op push moet eens schudden uit je body. Op vier, vijf, heady met zoenen right now. Zit hard voor in die bung right now. Ik doe alles op gevoel. Ik heb geen idee waar ik mee bezig ben, maar mama voelt dit goed. En ik weet het is cliché, maar het is waar. Ja. Apart. Het is misschien makkelijk praten, maar ik...